وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ossalatu, ossalamu, ossalamu, ossalamu, leefde er in Europa een ellendeling onder de naam Paus Urbanus II. En in 1095 van de Gregoriaanse kalender riep Paus Urbanus tijdens een zitting in het Franse stadje Clermont Europa op om een kruistocht te houden tegen de moslims. Welke moslims? De moslims in het heilige land. Volgens Paus Urbanus was het heilige land in yani Jeruzalem, Amen-Auleha, ontreinigd en ontheiligd door de aanwezigheid van de moslims al daar. En de christelijke kruisvaders die zouden ten strijde moeten trekken tegen deze moslims om het heilige land weer te zuigen. Het Europa van deze tijd was verzonken in achteruitgang. En een deken van onwetendheid bedekte dit continent. Honger en onderdrukking waren aan de orde van de dag. En de gewone man ging gebukt onder de tyrannieke, het tyrannieke bewind van de kerk. En de paus beloofde een ieder die zou deelnemen aan deze kruistochten... dat ze zouden worden vergeven voor hun zonde. Hij had zichzelf een goddelijke eigenschap toegekend... Hij had zichzelf verheven tot de positie bizamihi, waarin hij bij machten was om de mensen te vergeven. Maar natuurlijk kijken wij niet raar op van deze blasfemie. Omdat het gaat over een volk waarover Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zij schrijven het boek met hun eigen hand. ...en zeggen dan vervolgens dat dit afkomstig is van Allah. De westerse literatuur... ...tracht een verklaring te geven voor deze kruistochten... ...en benoemt een aantal redenen... ...die aan deze moordlustige tochten ten grondslag zouden hebben gelegen. Een van die redenen zou zijn... ...met de nadruk op zou zijn... ...dat Paus Urbanus... Byzantium wilde helpen tegen het oprukkende moslimleger dat Constantinopel, de hoofdstad van Byzantium, al bijna bereikte. En hiermee hoopte hij de oost-orthodoxe uh, kerk die zijn standplaats had in Byzantium te verenigen met de Rooms-Katholieke kerk die zijn standplaats had in Europa. En om zo ook een eind te maken aan het schisma dat tussen deze twee kerken eeuwen geleden is ontstaan. Naar aanleiding van de persoon van Isa, alayhi salam. De ene kerk kende hem volledige goddelijkheid toe. De andere kerk kende hem iets minder goddelijkheid toe. En dit was aanleiding voor een permanente breuk tussen de twee kerken. En Allah subhanahu wa ta'ala spreekt de waarheid. Hij zegt, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي مِنْ bihi بِهِ مِنْ إِلَّا en degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Ja, die over Isa en over de verschillende aspecten van van het Christendom. Zij hebben daar geen kennis over. Zij volgen slechts vermoedens en zij zijn er niet zeker van dat ze hem gedood hebben. Ja, niet Isa, deze. Dus dit was een van de zogenoemde redenen. Een andere reden zou zijn dat de pelgrimsroute naar Philastie bedreigd zou zijn door de moslims. Ja, De christenen uit Europa die hajj maakten in Philistine, die werden door de moslims uh, beroofd volgens u. En dus is een kruistocht nodig, volgens Paus Urbanus II, om die pelgrimsroute in veiligheid te herstellen. En er zijn nog een aantal redenen waarvan men aanneemt dat ze ten grondslag hebben gelegen aan deze bloedige en inhumane Europese kruistocht. Maar gelukkig is de moslim niet afhankelijk van wat de westerling wel of niet als reden beschouwt voor de kruistochten. De moslim keert voor elke kleine en grote daad te, uh, uh, terug naar de Koran. Voor elke kleine en grote zaak waar hij antwoorden voor nodig heeft, daarvoor keert hij terug naar de Koran. En als hij dat doet, dan zal hij daarin vinden de verklaring voor de kruistochten van toen, de kruistochten van nu en de kruistochten van de toekomst. Als hij leest de woorden van Allah, En zij zullen jullie blijven bestrijden, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, totdat zij jullie van jullie godsdienst hebben afgebracht, als zij daartoe in staat zijn. En dit vers is niet alleen een verklaring voor de kruistochten. Maar in dit vers informeert Allah subhanahu wa ta'ala ons ook over een natuurwet die Allah geplaatst heeft in de schepping. Namelijk de voortdurende strijd tussen al-haq en al bad Tussen tawheed en shirk. Tussen iman en kufr. Dit vers bericht ons over een continuum dat bestaat. in de strijd tussen al-haq en al bad Wala zij zullen blijven jullie te bestrijden. Hatta, totdat. Totdat een hart een batel wordt. En totdat tawhid shirk wordt. En totdat iman koefer wordt. Dit is het doel van elke kruisdor. En na de speech van paus Urbanus marcheerden honderden duizenden Europeanen richting Filastien. Soldaten, ridders, priesters, moordenaars, prostituees, vrouwen, kinderen, hele bevolkingen gingen. En in naam van het kruis marcheerden zij naar Philistine om daar een van de bloedigste genocides aan te richten die de geschiedenis van de mensheid heeft gezien. Iedereen die zij onderweg van Europa naar Philistine tegenkwamen, moest het ontgelden. Ze plunderden, ze moorden, ze verkrachten alles en iedereen die zij onderweg tegenkwamen. En vooral Joden. En zelfs hun eigen broeders onder, in het christendom... Moesten het ontgelden. En toen, na een lange tocht op 15 juli 1099 kwamen de kruisvaders aan in Jeruzalem. En zij begingen daar met excessieve brutaliteit, ongekende gruwelijkheden. De hersenen van kleine kinderen werden uit hun schedels geslagen. Mannen werden levend geroosterd op enorme vuren. En elke vrouw waar zij hun hand op konden leggen werd onteerd. Mensen werden opengesneden om te kijken of ze misschien goud hadden doorgeslikt. Masjid al-Aqsa, de plek waarvan de profeet sallallahu alayhi wa sallam is, is gestegen naar de hemel. Dat was een zee van bloed geworden. Zo Zozeer dat iemand op zijn paard zat en nog tot aan zijn knieën in het bloed dreef. 70.000 mensen zijn die dag in Masjid al-Aqsa afgeslagen totdat de paarden van de kruisvaders konden zwemmen in het bloed van de moslims. En dit allemaal in naam van het kruis en in naam van het christendom. Vergelijk dit eens, ja niet vergelijk de verovering van de kruisvaders van Jeruzalem, vergelijk dat eens met de wijze waarop Omar ibn Khattab radiyallahu anhu zo'n 500 jaar eerder Jeruzalem opende. Hij behield hun kerken en hun gebedsplaats. En hij schonk veiligheid aan alle bewoners van Jeruzalem. En de christenen konden daar in veiligheid leven. Met de moslims. Zij aan zij. Sterker nog, de moslims beschermden de, de belangen van de christenen. De moslims waren, verantwoordelijkheid voor de veiligheid, waren verantwoordelijk voor de veiligheid van de christenen. En als zij niet in staat waren. De christenen moesten daarvoor in compensatie een uh, ...belasting betalen die wij jizia noemen... ...als de moslims niet in staat waren om ze te beschermen... ...dan gaven zij de jizia terug... ...en dat is verschillende malen gebeurd in de islamitische geschiedenis... ...in Damascus, in Hems en verschillende plekken... ...en de moslims hielden de toezicht op... ...dat de christenen leefden volgens hun eigen boek... ...de christenen mochten eigen uh, rechtbanken hebben... ...waar zij hun geschillen konden oplossen... Volgens de wetten die in hun boeken geopenbaard zijn. En de moslims hielden toezicht op dat de christenen het boek, hun eigen boek, juist toepasten. Dit was de religieuze vrijheid die bestond in Filastien in, in en in Betul Magdis en in alle gebieden waar de islam geheerst heeft onder de wet van islam. Religieuze vrijheid waarbij het zelfs zover gaat dat jij eigen rechtbanken mag hebben om je geschillen onderling volgens jouw principes op te lossen. En vergelijk dit ook, ja, de wijze waarop de kruisvaders Jeruzalem veroverden... ...vergelijk dat met de wijze waarop onze held van vandaag, die vandaag centraal staat... ...Jeruzalem terugveroverde. En daarover straks meer inshallah. De kruistochten en de bezettingen van Filistien, dat is de periode... ...binnen de islamitische geschiedenis waarin onze held van vandaag geleefd heeft. En dat zijn de omstandigheden waarbinnen onze held van vandaag gehandeld heeft en geleefd heeft. Maar voordat we over hem gaan praten, gaan we even terug. Naar Tikrit, een plaatsje in het huidige Irak. Een stad in de buurt van Baghdad. Daar leefde een man met de naam Nesmoud Ayyub. En hij leefde daar samen met zijn broer Eseduddin Shirikou. Onthoud deze naam. Het zijn na namen... En personen die de koers van de geschiedenis hebben veranderd. Dus het is de moeite waard om ze te onthouden. Nejmoud Din Ayyub was een commandant in een van de forten van Tikrit. En zijn broer Eseduddin Shirikou was zijn rechterhand of zijn assistent. En op een dag vermoorde Eseduddin Shirikou een van de bewakers van dat fort. Omdat hij een vrouw onheus had bejegend. En de vrouw schreeuwde om hulp. En Asaduddin Sherikou schoot haar te hulp. En hiermee trad hij in de voetstappen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, Die ook een vrouw te hulp schoot. Toen zij op de markt van Medina werd onteerd door een stel Joden. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, mobiliseerde een leger. En belegerde de vorten van ben nadir Totdat zij zich overgaven en totdat zij werden verbannen uit Medina. En ook trad Asaduddin Shirikou hiermee in de voetstappen van al mutasim Een van de gulafa van ben Abbas, Die een heel leger mobiliseerde omdat één vrouw gevangen werd gehouden door de Byzantijnen. Dit is hoe de moslims omgaan met de eer van de vrouw. Als het nodig is om een leger te mobiliseren, om haar eer te redden, dan doen we dat. Al-Mu'him... Deze moord van Asaduddin Sherikou leidde ertoe dat hij en zijn broer Nesmouddin Ayyub werden verbannen uit Tikrit. Dus ze vertrokken in het host van de nacht vanuit Tikrit naar een ander plekje, El Mosul. En in deze nacht, yani in de nacht waarop Nesmouddin vertrok of verbannen werd eigenlijk door de heerser van Tikrit. In deze nacht kreeg hij een kind en dat kind, dat was Salahuddin Al-Ayyubi. Tijdens de tocht vanuit Tikrit naar de Moser moest de pasgeboren Salah erg huilen. Zoals dat uh, normaal is voor elke pasgeboren baby. Maar zijn vader die nu voortvluchtig is, die irriteerde zich hieraan. Dus hij gaf opdracht om hem op de een of andere manier stil te krijgen. En hij zei erbij, en anders vermoord hem maar. En een van, de, van zijn medewerkers zei tegen hem, ja Seyyid, rustig aan. Dit is de kader van Allah. Dat dit zo heeft moeten gebeuren. Dat wij verbannen moeten worden uit Tikrit. En dat Salahuddin geboren is op deze nacht. En moet huilen en misschien stoort. En misschien uh, komen de mensen erachter yani, dat wij nu aan het vluchten zijn. Dit alles bij elkaar is de kader van Allah. En inderdaad. De kader van Allah was dat Salahuddin en de familie van Salahuddin... Verbannen zou worden uit Tikrit. En dat ze zouden verhuizen naar Al-Mossel. Zodat ze in al mosul onder de heerschappij van een koning zouden komen te leven. Die zijn leven gewijd had aan het bestrijden van de kruisvaders. En het verspreiden van de correcte islamitische leer. Een van de leeuwen van islam wiens leven bestudeerd dient te worden door elke moslim. Die iets wil hervormen in het leven. En deze man was... Rimaeduddin Zenki. Rimaeduddin Zenki. Ook een naam om te onthouden. Een must om te onthouden. Want vaak gaan de credits van het bestrijden van de kruisvaders en het bevrijden van Jeruzalem, vaak gaan die credits allemaal naar Salahuddin. Maar als wij de geschiedenis eerlijk en oprecht bestuderen. Dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat Imad ad-Din Zenki en zijn zoon Noord-Din Mahmud de grondleggers waren. van de overwinning op de kruisvaders en de grondleggers waren van de herovering van Jeruzalem. Salah ad-Din el-Ayoubi is het product van Imad din Zenki en Noord-Din Mahmud. Zij hebben de, islamit de correcte islamitische leer verspreid in dat gedeelte van. De islamitische wereld. De leer van ahlus sunnah. In een wereld die bezaaid was met Shia. Overal. In Egypte de Fatimiyin. In Jazirat al Arab de Karamita. In Shem de, is de Ismailiyah. Allemaal sectes binnen de Shia. Die de islam van binnenuit proberen te manipuleren. En de grondbeginselen van, is van islam eigenlijk al gemanipuleerd hebben. En Imad din en Noor -Din hebben veel werk verricht om hier eigenlijk een stokje voor te steken. En om de correcte islamitische leer van Ahl sunnah te verspreiden in deze gebieden. Imad din en Noor -Din stichten stichtten scholen op om de correcte aqide van Ahl sunnah te verspreiden. Zij verenigden de mensen onder de vlag van La Ilaha Illallah. Zij deden de mensen weer geloven in de mogelijkheid op overwinning op de kruisvaders. En zij bevochten de kruisvaders ook. Het bleef niet alleen bij woorden. Zij bevochten de kruisvaders ook in talloze veldslagen. En zij behaalden ook gigantische overwinningen op hen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala wilde dat de familie van Salahuddin uit Tikrit verbannen zou worden. Zodat Salahuddin zou opgroeien in de nabijheid van Imaduddin Zenki. Zodat hij zou kunnen drinken uit zijn fontein. En zodat Salah het op een goed moment in de toekomst het werk van Imad al-Din Zanki en Noorddin Mahmood zou kunnen voortzetten. Namelijk het bestrijden van de kruisvaders. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets wil, dan creëert hij daarvoor de noodzakelijke omstandigheden. Kijk maar, hij wordt verbannen. Om te komen leven in een omgeving waar al een strijd bezig was tegen de kruisvaders. En waar het idee leefde dat het onacceptabel was om de aanwezigheid van de kruisvaders op het heilige land te accepteren. Allah subhanahu wa ta'ala wilde dat Salah al dit meeging maken. Dus hij groeide op Salah al in deze omgeving, in de militaire omgeving. Waarin de grootste zorg was, yani van alle mensen die daar leefden, de grootste zorg was dat Betul Maqdis bezet was. Dit was wat hij vanaf zijn jeugd eigenlijk heeft meegekregen. Salahuddin al, al ayoubi hield zich in zijn beginjaren bezig met het bestuderen van islam. Hij leerde de Koran uit zijn hoofd. En hij leerde de fiqh. En hij leerde Arabisch. En nog tal van andere islamitische wetenschappen. Zijn grote droom in zijn beginjaren was. Om geleerde te worden. En hij was een vrome man. Hij bad in de moskee. Hij bad Qiyam al -lay. En hij voerde elke kleine en grote sunnah uit. En hij was een zachtmoedige man. Met gushoor. Met Als hij de Koran hoorde dan traande zijn ogen. En dit beste moslims. Zijn essentiële eigenschappen voor een held. Want wij denken dat een held. Altijd stoer moet zijn en alleen maar met zijn zwaard moet zwaaien. Maar als die held niet een hart heeft dat zachter is dan honing. En wanneer de woorden van Allah worden voorgedragen dat dat hart gaat sidderen. En dat er tranen uit de ogen vloeien. Dat zijn essentiële eigenschappen voor een held. Als dat niet aanwezig is, dan zal zo'n individu hoogstwaarschijnlijk nooit uh, significante resultaten boeken voor de umma. En hij leerde tevens paardrijden, zwaardvechten, speerwerken en oorlogvoering in het algemeen. En bovenal, hij leerde ascetisme, zorg, afstand nemen van de dunya, leren om met weinig te kunnen leven, afstand nemen van overbodige luxe of van luxe in het algemeen. En Nord-Din Mahmoud, hij was verantwoordelijk over Damascus. Hij zag al heel vroeg dat Salah-Din al-Ayoubi. ...buitengewone kwaliteiten had. En dat hij een man van oprechtheid was. En een man van eerlijkheid. En bovenal dat hij taqwa had. En in combinatie, deze taqwa in combinatie... ...met bestuurlijke kwaliteit. En dus... ...hij gaf hem zijn eerste bestuurlijke taak. Hij maakte hem verantwoordelijk voor het politieapparaat van Damascus. Een soort van ministerie van binnenlandse zaken van die tijd. En hier demonstreert Salahuddin al ayoubi voor het eerst de gouden combinatie van militair inzicht, van politieke bekwaamheid, van ridderlijkheid, van kennis, van akhlaat en van de vastberadenheid om de wet van Allah subhanahu wa ta'ala toe te passen. Hij verschoonde Damaskus van alle piraten en alle dieven en alle verkrachters. En hij paste de wet van Allah subhanahu wa ta'ala op hen toe. En de dichter des vaderlands in Damaskus die bezong zijn lof in een gedicht zegende: rawaydu kum ya ja lusus ashan lakum nasih fil maqal atakum samiyun nabiyul karim yusuf rabbul hija wal jamal fadaka yaqta'u aidi an-nisa wa hadha yaqta'u aidi rijal hij zegt een waarschuwing eigenlijk tegen de piraten van Damaskus. hij zegt rustig aan o van Damascus ik zal jullie wat vertellen. Er is iemand naar jullie toegekomen. Die dezelfde naam heeft als Jozef de nobele. Want de naam van Salahaddin was Jozef. Salahaddin Jozef al eyubi Er is iemand naar jullie toegekomen met dezelfde naam. Als de nobele profeet Jozef. Maar de nobele profeet Jozef. snee in de handen van vrouwen. En deze Jozef snijdt of hakt de handen van mannen. Jullie kennen het verhaal van Youssef salam Dat ja, zijn, uh, de, de vrouw van de koning hem probeerde te verleiden. En uiteindelijk hoorden de vrouwen in de stad dat. En ze gingen haar een beetje belachelijk maken dat zij een slaaf wilde verleiden. Maar ze hadden natuurlijk nog niet gezien hoe knap Youssef Salam was. Dus zij wilde dat demonstreren. Zij nodigde die vrouwen uit. Gaf iedereen een stuk fruit en een mes. En liet Youssef a.s. Uh, eigenlijk... Uh, naar voren komen en toen ze de schoonheid van Yusuf zagen, spontaan sneden zij door het fruit in hun vingers. Dus deze dichter zegt: Die Yusuf sneed de vrouwen in hun vingers. Deze Yusuf snijdt de handen. Uh, nee, de, die Yusuf sneed uh, yani de handen van vrouwen. Deze Yusuf snijdt de handen van mannen. Ja, niet de dieven en de, en de corrupte losos. Waar kennen wij Salah al-Din van? Wij, wat wij van hem weten is dat hij de bevrijder is van Filistië. En, ja, de bevrijder is van Betul Magdis. Dat is wat wij weten van Salahuddin. Maar wat velen van ons niet weten. Is de weg die hij genomen heeft daar naartoe. Welke weg heeft hij bewandeld. Naar de opening van Jeruzalem. Want het is niet van de een op de andere dag gegaan. En aangezien wij vandaag in een soortgelijke situatie zitten. Namelijk Betel Magdis. Is al tientallen jaren bezet. Is het van belang om te weten welke stappen Salah genomen heeft in het bevrijden van Betul Maqdis in de hoop dat er uit ons inshallah ta'ala ook een Salahuddin zal opstaan, die dezelfde stappen als de eerste Salahuddin zal ondernemen en inshallah ta'ala ook hetzelfde resultaat zal boeken als Salahuddin Egypte hiervoor moeten we terug naar Egypte en je zult zien dat we in de islamitische geschiedenis heel vaak als we het hebben over overwinningen. Dat er altijd een fundament gelegd wordt voor overwinning in Egypte. En hier ook. Dus we gaan terug naar Egypte. Het Egypte van de tijd van Salah ad-Din werd geregeerd door een stroming binnen de Shia die genoemd wordt Fatimiyin. En de Fatimiden, dat zijn eigenlijk, een, het is een smerige secte binnen de Shia die de sahaba uitschelden en de vrouwen van de profeet sallam, eh, verafschuwen en allerlei ja, die slechte daden aan hen toekennen. En hun hoofddoel eigenlijk van die secte is om Ahle Sunnah te bestrijden met alle mogelijke middelen, zelfs door allianties aan te gaan met de kruisvaders. En dat hebben ze keer op keer gedaan in el-Andalus. Toen zij allieerden met de, met de koningen die in Noord-Andalus hun koninkrijken hadden. Tegen de moslims in Endelus. En ze allieerden met de kruisvaders in Filastien tegen de moslims in, in Shem. Dus hun hoofddoel was eigenlijk om ahle sunnah op de een of de andere manier schade te berokken. De Fatimien schrijven zichzelf toe aan Fatima. De dochter van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Maar hier is niks van waar. In werkelijkheid heten zij al-Obeidiyin vanwege hun connectie met Obeidullah al-Mahdi, de stichter van deze secte van het Fatimiyin. En hun, het feit dat ze zich toeschrijven aan Fatima is een valse claim waarmee ze alleen maar een soort van uh, verbondenheid met de profeet sallallahu alayhi wasallam proberen. Ja, niet te, te, te, te bewerkstelligen, waardoor ze de moslims, de naïeve moslims, kunnen overtuigen en zeggen van moet je kijken, wij zijn het nageslacht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en dus gehoorzaam ons. Maar deze secte is gesticht door een, na, door een, door een persoon. Obeidullah al-Mahdi. Waarvan sterk het vermoeden bestaat dat hij een Jood was. Net zoals Abdullah ibn Saab, de stichter van Shia in het algemeen, een Jood was. En net zoals Paulus de manipulator van het christendom. Een jood was. Ik wil niet zeggen dat er een verband bestaat tussen joden. En het manipuleren van religies. Maar je zou die conclusie eventueel kunnen trekken. En muhim. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gewild. Dat er op dit specifieke tijdstip in Egypte. Een gevecht ontstond tussen twee rivalen. Van onder de Fatimiyin. Die beiden om de macht streken. De ene deed een beroep op de kruisvaders om hem te helpen. En de andere deed een beroep. Op Nooreddin Mahmoud. Om hem te helpen. En Nooreddin zag dit als een mooie gelegenheid. Om zijn macht te vestigen in Egypte. Dus hij stuurde hulp. Wie stuurde hij? Asad din Shirikou. En Salah al-Din al-Ayur. Om en neef. Shirikou en Salah al gaan naar Egypte. Zij helpen niet yani een van de twee uh, uh, rivalen tegen de andere. En zij bestrijden de kruisvaders. En zij overwinnen. En dus de, de, de Fatimidische Khalifa die benoemt uiteindelijk Din Shirikou als premier van Egypte. En dat lijkt een vreemde zaak, want Asaduddin is van Ahle Sunnah. en de Fatimiden zijn Shia. Maar er waren geen andere capabele mensen voor handen op dat moment. En din Shirikou was het product van Noord-Din Zenkie en, äh, uh, imad noord Mahmood. Dat was iemand die wist hoe hij om moest gaan met de dreiging van de kruisvaders. Dus dat was de juiste man op de juiste plek. Na korte tijd, overigens, overleed, äh, uh, uh, Assad-Din Sheriko. En, de ulama van Egypte en de opiniemakers en de analisten en de mensen van verstand, die kozen Salah-Din, als zijn opvolger. Dus Salah din werd de tweede machtigste man in Egypte. Toen hij 32 jaar was. Beste moslim. Die de 30 is gepasseerd maar nog niet in staat is om Salat al-Fajr in de moskee bij te wonen. Neem een voorbeeld aan ad-Din. Op zijn 32e demonstreerde hij een politieke bekwaamheid die zijn weerga niet kent. En demonstreerde hij, of combineerde hij macht met taqwa en vrijgevigheid en alle aspecten die nodig zijn voor een held en voor een lijden. Een van de eerste dingen die Salah Adin gedaan heeft, is het toepassen van de wet van Allah. Een van de allereerste dingen is het verbannen van alle onterechte belastingen. Die de moslims werden opgelegd en waar de Fatimide hun uh, zakken mee vulden. En hij keek ook om zich heen en hij zag dat het hele onderwijssysteem was gebaseerd op de leer van de Shia. Dus hij begon met het stichten van Sunni scholen. Scholen die de correcte islamitische leer van Edel Sunnah verspreiden. In tegenstelling tot die afgoderij van de Shia, die hier en daar verspreid werd. En hij was behulpzaam tot zijn volk. Hij was vrijgevig. Hij gaf iedereen die wat van hem vroeg. Historici zeggen dat hij nooit een bedelaar zomaar wegstuurde. En historici zeggen dat hij nooit een paard had bereden. Of hij had dat paard al beloofd om aan iemand te geven. Dit was Salah al-Din. En Ibn Mora zegt... Salahuddin, als, als hem de hele rijkdom van de dunya was gegeven. dan zou het nog niet genoeg zijn voor hem. om uit te geven vis Ja, en dan had hij alles uitgegeven. en had hij nog meer nodig om uit te geven vis En zijn schatkistbewaarders, de penningmeesters van Salahuddin. die vertelden hem nooit hoeveel er in de schatkist zat. Want ze waren bang dat hij alles vis vis zou uitgeven. En toen de laatste leider van de Fatimiyin overleed. verklaarde Salahuddin. Egypte tot Soenitisch land. Een van de geweldigste resultaten van het, uit het leven van Salahuddin is dat hij Egypte weer Soenitisch gemaakt heeft. Stel je toch eens voor beste moslims dat wij vandaag de dag te maken zouden hebben met een tweede Iran in Egypte. Dat zou een nachtmerrie zijn. En dit zijn de verdiensten van Salahuddin. Deze laatste ghalifa van de Fatimide liet een paleis achter. Ongekend groot paleis met 4.000 kamers en ongekende pracht en praal. Maar Salah -dien weigerde om hierin te wonen. En hij verdeelde deze rijkdom onder zijn mensen. En zijn biograaf Ibn Shaddad, dat was zijn biograaf die altijd met hem was op reis ging en hij was altijd met hem. Hij zei, ik was een keer met hem op reis... En toen zei Salah din tegen mij het volgende. Hij zei, er zijn mensen op deze aarde voor wie goud en zand van gelijke waarde zijn. En Ibn Shaddad zegt, ik wist op dat moment dat Salah din over zichzelf sprak. Want voor Salah din is het inderdaad zo. Dat goud en zand van gelijke waarde zijn. Het was een man van zorg. Het was een man die afstand had genomen van de luxe van de dunya. Maar toen, op een goed moment, kwam het trieste nieuws uit Shem, dat Noordin Mahmood was overleden. Al-Batal, al-Mujahid. Direct na het overlijden van Noordin Mahmood, ontstond er in Shem een machtsstrijd tussen verschillende prinsen. Iedereen wilde de macht naar zich toe trekken En de prinsen werkten samen met de kruisvaders om elkaar te bestrijden. Subhanallah. De erfenis van Noorddin, Mahmoud en Imaduddin, Zenki, jarenlang van strijd tegen kruisvaders, jarenlang van Izzah. Tegen de kruisvaders werd hier op een namiddag weggegeven. Prinsen die vechten om de macht en de kruisvaders erbij halen om elkaar te bestrijden. En de mensen van Shem kotsten deze prinsen uit. Want zij waren gewend aan mannen van status en macht zoals Noorddin en Imaduddin Zenki. Mannen die niet terugdijnsden om de kruisvaders te bevechten. Mannen die Izzah hadden. Mannen die de vlag van La Ilaha Illallah hoog lieten wappen. Dus de mensen verafschuwden deze prinsen die ja, niet voor eigen belangen met elkaar uh, ten strijde trokken tegen elkaar. En daar ook nog eens de kruisvaders bij gebruikten. Die natuurlijk alleen maar komen helpen als zij zelf ook daar beter van worden. Dus de bevolking van Syrië wilde niet langer leven onder deze omstandigheden. Dus zij vroegen Salah al of hij de macht wilde overnemen in Syrië. Subhanallah. Een leider die gevraagd wordt door de bevolking om de macht over te nemen. Is ook weer zo'n voorbeeld die je alleen maar zult tegenkomen in de islam. Salah zijn doel was, zijn primaire doel van jongs af aan was om de kruisvaders te bevechten. En om macht is te bevrijden, maar hij is zich er natuurlijk terdege van bewust dat dit niet kan geschieden totdat er eenheid wordt bewerkstelligd tussen de moslims. Het kan niet zo zijn dat de moslims kunnen overwinnen op de kruisvaders, in welke tijd dan ook, als er niet een vorm van eenheid bestaat tussen de moslims, als er niet een vorm van ja Dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat er een sterke leider aan het hoofd staat die bereid is om, om ook offers te brengen. Dus ad-Din realiseerde dit. Want hij is een, een man met een opvoeding van ad-Din Zenki. Dus hij realiseerde zich dit. Dus wat gaat ad-Din doen? Hij begint aan een lange strijd tegen die verschillende prinsen en emiraatjes die daar ontstaan waren in Shem. En die prinsen... Zoals ik net zei, die allieerden zich met de kruisvaders ook om tegen Salah Adin te strijden. Subhanallah. Wat wij dus vandaag om ons heen zien, ja niet prinsen, koningen, presidenten die zichzelf alliëren met de kruisvaders van vandaag om de islam... Ja, niet te bestrijden. Dat is niet iets wat nieuw is. Dit fenomeen is niet nieuw. Precies hetzelfde overkwam Salahuddin. In de tijd van Salahuddin was Salahuddin de terrorist. En het leger van Salahuddin, dat was de terroristische organisatie. Geschiedenis herhaalt zich. De prinsen werkten dus samen met die kruisvaders. Maar ze gingen verder. Ze lieten zelfs een van de kruisvaders koningen vrij. Arnaat wordt hij genoemd in, in het Arabisch. Ze lieten hem vrij, terwijl Din Mahmood een aantal jaren geleden hem gevangen had genomen. En deze Arnaat, zodra hij op vrije voeten kwam, mobiliseerde hij een leger om Mekka aan te vallen. En hij zei: Als ik in Mekka kom, dan zal ik de Kaabas lopen. En dan ga ik door naar Medina. Om, wa billahi min hada. Om de kamelehedder uit zijn graf te halen. En hij doelde natuurlijk op de profeet. (sallallahu wasallam). En hij zei. Ik zal hem in mijn paleis stoppen. En dan zal ik de moslims laten betalen. Om zijn lichaam te mogen zien. La Toen Salah het dien dit hoorde. Haalde hij zijn zwaard uit het schede. En hij wees mee naar de hemel. En hij zei. Wallahi. Deze man zal ik met mijn eigen handen omleggen. Dit was de liefde die Salah al-Din al-Ayyubi voor de profeet sallallahu alayhi wa had. Historici zeggen dat Salah al-Din nooit staand naar een hadith heeft geluisterd. Als er een hadith werd voorgedragen dan ging hij zitten uit respect voor de profeet sallallahu alayhi wa En hij gaf opdracht aan de mensen die aanwezig waren in die zitting om ook te gaan zitten als er een hadith werd voorgedragen. En deze Agnat, deze kruisvaders koning, deze Adullah onderschepte een keer hierna een moslimkaravaan. En elke moslim uit deze karavaan heeft hij geëxecuteerd. Maar voordat hij ze executeerde, legde hij het zwaard op hun nek en zei hij, geloof jullie Mohammed? Ze zeiden ja. En dan zei hij tegen hen, waar is hij dan? Roep hem dan, haal hem dan om jou te helpen. En daarna executeerde hij deze moslims. En weer hoorde Salahuddin dit. En weer herhaalde hij zijn eet en zei hij... Wallahi, ik zal deze man met mijn eigen handen omleggen. En we zullen straks zien of Salahuddin zich aan zijn eet heeft gehouden. Dit voorval met Arnad... was voor Salahuddin en Ayyubi de aanleiding om een leger te mobiliseren. En om de kruisvaders te treffen. Salahuddin is tot de conclusie gekomen dat hij de kruisvaders nu wil treffen in een mega battle... En bettel. Een veldslag zoals Beder Een veldslag zoals al-Yarmouk. En een veldslag zoals Qadisi. En Salahuddin. Gaat de kruisvaders treffen. In een veldslag die de geschiedenis in zou gaan. Als de veldslag van Hittin. Hittin. Salahuddin consulteerde zijn mensen. En hij vroeg hem. Zullen we de confrontatie aangaan met de kruisvaders? Of zullen we. Door blijven gaan met het aanvallen van hun forten en kastelen. De mensen zeiden: laten we doorgaan met het aanvallen van de forten en kastelen. Sahadien zei nee. Hij zei nee. Want niemand van ons weet hoe lang hij nog te leven heeft. En de zaken lopen volgens de kader van Allah. En Sahadin was bang dat hij zou overlijden voordat hij beter maqd is. Ja, en yani hij had, had veroverd en voordat hij een overwinning had behaald op de kruisvaders. Dit waren zijn grootste zorgen in het leven, subhanallah. Gedurende zijn hele leven. Het grootste, de grootste zorg van Salah was de bezetting van Betul-Maqdis... en de aanwezigheid van de kruisvaders op het heilige land. Salah kon vanwege dit verdriet wat hij had, kon hij niet lachen. En de mensen zeiden tegen hem: Jij bent de koning van Egypte en Shem en Hijaz en el-Yemen. Dat was zijn koninkrijk. Jij bent de koning. Waarom lach je niet een keer? En hij zei, hoe kan ik lachen? En hoe kan eten en drinken aangenaam smaken als Beitul Maqdis in de handen van de kruisvaders ligt? Dit waren de zorgen van Salahuddin. En hoe kunnen wij, beste moslims, eten en drinken en genieten? Terwijl Beitul Maqdis vandaag de dag wederom in handen van de vijand is. En dus... Salahaddin gaat de confrontatie aan met de kruisvaders in Hittin. En hij zei tegen zijn mensen, o mijn mensen, vecht voor Allah om hem tevreden te stellen. Vecht niet om mij tevreden te stellen. Salahaddin heeft niks aan mensen die een veldslag komen voeren voor andere doelstellingen dan tevredenheid van Allah. Weten jullie nog wat we vorige week over Khalid ibn Walid zeiden? Dat hij aan de vooravond van een yarmouk tegen de mensen zei... Vandaag is het niet gepast om uit trots te vechten. ja niet Dat systeem van die stammen waar we het vorige week over gehad hebben. Vandaag moeten jullie vechten. Puur en alleen en enkel voor Allah. Niet dat zij niet voor Allah vochten. Maar er werden wat zaken geïntroduceerd om ja, niet de, de veldslagen wat voorspoediger te laten lopen. Maar uh, Khalid ibn al-Walid zei. Vandaag vecht alleen voor Allah. Salah al is in zijn voetstappen getreden. Want Hittin is van het kaliber van al -Yarmur. En dus zegt hij ook. Tegen zijn mensen vecht vandaag voor Allah. Vecht niet om mij tevreden te stellen. of om uh, ja, oorlogsbuit binnen te halen. of om welke reden dan ook. En als je vandaag trouwens, beste moslim. voor het eerst van Hittin hoort. dan is dat een kwalijke zaak. Dan is dat een kwalijke zaak. Een keerpunt in de islamitische geschiedenis. waar zelfs de Europeanen alles van weten. want het was namelijk hun genadeslag. De grootste vernedering voor hun. Dus hun weten er alles van. Hoe kunnen wij er dan niks van weten terwijl het voor ons een glorieuze overwinning was. Hadin en zijn leger marcheerden richting Hittin voor een treffen met de kruisvaders. En het kruisvadersleger was zoals gewoonlijk, zoals altijd in de veldslagen van de moslims, vele malen groter dan het leger van de moslims. 60.000 kruisvaders tegen 12.000 moslims. En toen zij aankwamen... Zag, zag Salahuddin dat, dat de kruisvaders zich hadden ingegraven in greppels. En dat zij zich hadden gebar, ge, gebarricadeerd. En dus Salahuddin liet ze. En hij ging naar een fort in de buurt. Waar de vrouwen en de kinderen van die soldaten waren. En Salahuddin ging met zijn rug naar de zee staan. En de kruisvaders stonden bekend om hun machtige aanval, ze hadden een hele harde aanval als hun aanvielen dan werd het, het moslimleger altijd een aantal stappen eigenlijk achteruit gedwongen. dus de kruisvaders zien dat Salahaddin met zijn rug naar de zee staat en ze zien en ze weten van zichzelf dat ze zo'n machtige aanval hebben, dus wat denken zij, 1 plus 1 is 2 als wij Salahaddin aanvallen één aanval en hij ligt in de zee en dus wat doen ze ze verlaten hun barricades en ze verlaten hun greppels. En dat is precies wat Salahaddin wilde. Nu zijn zij hun bescherming kwijt. En het was hartje om. De kruisvaders hadden het zogenaamde ware kruis bij zich. Dat is een stuk, uh, een stuk hout waarvan gezegd wordt dat Isa salam daarop gestorven is. Maar zij dachten dit... En zij dachten dat zolang zij dat kruis bij zich hadden, kon hen niks overkomen. En zij dachten dat zij altijd overwonnen als ze dat kruis hoog in de lucht hielden en, en bij zich hadden tijdens de veldslagen. Dus de kruisvaders marcheren vanaf die plek waar ze belegerd waren, richting Salah al-Din. Om hem, zoals zij dachten, in de zee te, te duwen. Zij marcheerden richting Salah al-Din. Het was hartje zomer. En Salah al-Din, het militaire meesterbrein... Heeft alle waterputten vergiftigd. En hij heeft langs de route. Die die kruisvaders zouden bewandelen. Heeft hij boogschutters geplaatst. Die een regen van pijlen afschoten op die kruisvaders. Dus die tocht van hun werd in hel. En vergiftigd water. Mensen liggen te kreperen En een regen van pijlen die op hun af komt stomen. Historici zeggen dat er die nacht van Hittin. In beide kampen. Kreten te horen waren. In het moslimkamp en in het kruisvaderskamp. Maar de kreet van, de, van het moslimkamp was takbir. En het kreet, de kreten van de kruisvaderskampen waren het gehuil en het geschreeuw van de kreperende kruisvaders. die ofwel door een pijl geraakt waren. ofwel lagen te kreperen van het gif wat ze uit de waterbron hadden genomen. En de volgende morgen ontdekte Salahuddin. ...dat de wind richting het kamp van de kruisvaders stond. Dus wat deed hij? Hij brandde een enorme bos struiken. En de wind blies het rook van die struiken... ...richting het kamp van de kruisvaders. En het was hartje zomer, geen water... ...en nu komt er ook nog rook op hun afgestond... ...en vele van hen stikten in dat rook. Dit is hoe je oorlog voert... De bovenkamer gebruiken. Voordat je het zwaard optilt. Maar nu was het moment dan eindelijk daar. Om ook het zwaard op te tillen. En het moslimleger marcheert richting de kruisvaders. Terwijl het hele leger het, de Koran vers reciteert. En het is een verplichting op ons. Om de, om de mu'minien de overwinning te geven. Zegt Allah. En stel je. Dus Zo'n situatie voor Waarbij 12.000 soldaten. Onder leiding van Salah al Marcheren richting 60.000 kruisvaders. Terwijl ze uit volle borst schreeuwen. Wa kana haqqan nasrul mu'mini. Dit is een slag. Waar verlies niet mogelijk is. Als je met dit, met dit vers in je achterhoofd. En in je borst. En op je tong de kruisvaders ter, yani, tegemoet treedt. Dan is verlies onmogelijk. Maar terwijl de zwaarden hun werk doen, gaat het psychologisch oorlog voeren door. Salah al belast een van zijn divisies om het zogenaamde ware kruis te bemachtigen. En het is ze gelukt. En toen dit gelukt was, zakte het moraal van de kruisvaders helemaal weg. En de moslims gingen door met hun aanval. En de kruisvaders vielen als dominostenen. Slechts 150 ridders bleven standvastig rondom de tent van de koning. En toen viel de tent van de koning. Wat betekent dat de veldslag gedaan is? Wat betekent dat de moslims hun overwinning hadden behaald en ad-Din steeg af van zijn paard en wierp zich ter aarde in sujood om Allah subhanahu wa taala te bedanken, want hij weet wat de betekenis is van het vers wa man nasru illa min en overwinning komt alleen van Allah, zegt Allah en ad-Din weet dit. Hij weet dat zijn tactiek en zijn strategie slechts Middelen waren. Maar dat de echte overwinning van Allah komt. En daarom was het eerste wat hij gedaan heeft. Zich ter aarde werpen om Allah subhanahu wa ta'ala te bedanken. En imam Zahabi. Allah heeft gezegd. Hittin. Was de grootste overwinning voor de moslims. In Shem. Sinds Khalid ibn al-Walid. De Romeinen had verslagen in el-Yarmouk. Yani Hittin. Was van het kaliber van el-Yarmouk min Ayyamillah. De slag eindigde met 30.000 doden en 30.000 gevangenen aan de kant van de kruisvaders. En historici zeggen: Wie de gevangenen zou zien, zou denken dat er alleen maar gevangenen zijn. En wie de doden zou zien, zou denken dat er alleen maar doden zijn. Ja, en die enorme aantallen van gevangenen en doden. En er wordt verhaald dat één moslim aan één touw 10 kruisvaders gevangenen vasthield. En één moslim wordt ook verhaald. Die heeft schoenen gekocht met één kruisvader. Hij had geen geld bij zich, dus hij zei tegen die koopman hier: je mag één kruisvader voor mij hebben. Zoveel, ja, die gevangenen en zoveel doden. Dat betekent een, een slag, ja, Die zijn weer gaan niet kent. En na deze slag, nee, Salahuddin kreeg Arnaat in hand. Ah, de vijand. Van de profeet Sallallahu. Was. En hij herinnerde hem eraan, wat hij gezegd had over de profeet. En Arnaat weet dat zijn einde is, is genade. Maar Salhadien stond bekend om zijn zachtmoedigheid. En hij zegt tegen hem: Ik bied je de mogelijkheid om moslim te worden. Arnaat weigert. Dus Salah zegt tegen hem, weet jij wie ik ben? Hij zegt: Ik ben. Ik representeer de, profe de profeet sallallahu alayhi wa hier op aarde. En ik zal vandaag wraak nemen voor de profeet sallallahu alayhi wasallam hier op aarde. En hij gaf hem een klap met zijn zwaard die zijn nek in tweeën split. Allahu Akbar. En hij vervulde zijn eed. Na de slag van Hittin veroverde Salahuddin stad voor stad... Terug op de kruisvaders. Hij veroverde Akka. Akka en Haifa en Asroef en Beirut en Nablus en andere steden in Filistien. En vervolgens Salah Saladin naar de verovering van de heilige stad. Waar jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan was. Zijn grootste wens in het leven. De reden waarom hij niet kon lachen of niet kon eten. De verovering van Jeruzalem. Zij kwamen bij de stad en zij belegerden Jeruzalem. En na zes dagen vonden zij een opening in het volk waardoor zij eigenlijk hun aanvallen konden uh, inzetten. Maar toen kwam de graaf van Jeruzalem. En hij zei tegen Salahuddin, laten we dit oplossen met een deal. Ja, yani, in die tijd was het zo, je kon een stad uh, vechtend overnemen. Dan was het zo dat alle bezittingen naar de moslims gingen. Ja, niet aan of je kon een deal sluiten met de, met de mensen die zich overgeven en dan kon je afhankelijk van de verschillende ja, die, uh, afspraken in, in zo'n uh, zo deal, kun je de stad overnemen, maar behouden zij wat ze hebben. Dus de graaf van Jeruzalem komt en zegt tegen Salahadine, laten we een deal sluiten. Salahadine weigerde en zegt, ik heb jullie een mogelijkheid geboden om een deal te sluiten, maar jullie weigerden. Jullie dachten dat wij niet in staat waren om Jeruzalem te veroveren. Hier zijn we en nu ga ik Jeruzalem Strijdend innemen. En toen zei deze gabief, Deze graaf van Jeruzalem. En dit is. Yani het DNA. Van de kruisvaders. Hij zei. Als jullie dat doen. Dan vermoorden wij. Of slachten wij. De 5000 moslims. Die hier nog in Jeruzalem wonen. Die slachten wij af. En wij maken. -Aqsa met de grond gelijk. En hier. Nadat de graaf dit gezegd had, demonstreerde Salahuddin wederom wat voor een groot leider hij was. En wat voor een zachtmoedige persoon hij was. Uit angst voor het welzijn van de moslims die nog aanwezig waren in Jeruzalem. Die al tientallen jaren hadden geleden onder die kruisvaders. Salahuddin wilde niet... Dat zij nog meer zouden gaan lijden. Hij wilde ze eindelijk verlossen. Permanent verlossen uit het lijden. Wat zij tientallen jaren hebben meegemaakt. Salah -dien had ook heel makkelijk tegen de graaf kunnen zeggen. Vermoord ze maar. En als wij dan binnenkomen. Dan zul je zien wat we met jullie vrouwen en kinderen gaan doen. Maar dit was Salahaddin niet. Salah Dien was een man van principes. Van oprechtheid. Van verheven idealen. van de kruisvaders... ...alleen maar van kunnen dromen. Dus vanwege het welzijn van de moslims... ...besloot Salahuddin om Jeruzalem niet strijdend binnen te gaan. En de kruisvaders in Jeruzalem hadden wel verwacht dat Salahuddin dat zou doen. En dat, zij, dat hij hen hetzelfde zou aandoen... ...als, hen was, als de moslims was overkomen... ...tientallen jaren geleden toen de kruisvaders binnenvielen. De beelden van de slachtpartijen die de kruisvaders aangericht hadden... ...tientallen jaren geleden... Toen zij Jeruzalem binnenvielen... waren nog in het geheugen van de moslims aanwezig. De beelden van pasgeboren baby's... die mee dogeloos afgeslacht werden. De beelden van mannen die levend op een katapult... over de muren van Jeruzalem werden gegooid. De beelden van de slachting in de mesjid waar 70.000 mensen... werden afgeslacht alsof het een stel kippen waren. Die beelden waren nog vers in het geheugen van de moslims. En ook nog vers in het geheugen van de kruisvaders. En deze barbaren die in de loop van de geschiedenis overigens weinig zijn veranderd... claimen dan beschaving te hebben. En claimen dan te weten wat normen en waarden zijn. Salahuddin heeft ze geleerd wat beschaving is. Salahuddin heeft ze geleerd wat normen en waarden zijn. En hij spaarde het leven van alle inwoners van Jeruzalem. En hij schonk iedereen veiligheid. En niet alleen dat, iedereen... Mocht Jeruzalem verlaten. En Salahuddin zorgde persoonlijk voor een veilige route. Waardoor die kruisvaders Jeruzalem konden verlaten. En iedereen mocht zoveel meenemen als hij kon dragen aan bezitting. En sommige priesters kwamen naar buiten die waren helemaal gehuld in goud. Dit is Salahuddin al-Ayyub. Vergelijk dit eens met de manier waarop de kruisvaders tientallen jaren eerder... Betelmacht Magdis waren binnengedrongen. Iedereen moest het ontgelden. Barmhartigheid is een woord wat niet voorkomt in de vocabulaire van de kruisvader. Kinderen, baby's werden weggenomen terwijl ze nog aan het zogen waren bij hun moeder. En hersenpannen werden ingeslagen. Enorme misstanden, enorme gruwelijkheden. Vergelijk dit eens met Salahadine terwijl Salahadine het recht had om dat te doen. Hij was degene die onderdrukt was. Hun kwamen uit Europa beter macht dus overnemen. Wij kwamen het alleen maar terug veroveren. Dus als iemand het recht had om dit te doen, dan was het Saladin. En zo, beste moslims, werd Jeruzalem bevrijd en kwam het weer in handen van de moslims. Totdat in 1917 een Brits leger onder het bevel van een Britse generaal genaamd El Lambi het heilige land opnieuw binnenviel. Binnen en Jeruzalem bezette. Met de hulp natuurlijk van de grote verrader... Mustafa Kemal Atatürk, die een leger had van honderdduizend soldaten... en gestationeerd was in Filastien... maar geen poot heeft uitgestoken... omdat hij natuurlijk onder één hoedje speelde met de Brit. En met de hulp van de gouverneur van Mekka... Als sharif Hussein, De over-overgroot van de huidige koning van Jordanië. Die een deal had gesloten met de Britten om de ottomanen in hun rug aan te vallen. In ruil voor een koninkrijk dat hij zou krijgen wat er nooit van gekomen is. En met de hulp van Abdulaziz Aziz ibn Saoud. Of Abdulaziz Aziz al Saud, De vader van de huidige koning van Saudi-Arabië. Die ook onder één hoedje speelde. Met de Britten voor een aantal Luttele. Ja, die ponden. Toen generaal Ellenby. Jeruzalem veroverde. Weten jullie wat hij toen zei? Hij zei. Vandaag. Zijn de kruistochten. Eindelijk afgelopen. Vandaag zijn de kruistochten. Eindelijk afgelopen. Nu het bezit. Nu, nu, nu Betelmachtdus in het bezit is. Van de kruisvaders. Kunnen we stoppen met de kruistocht. Wat wil zeggen dat de kruistochten nooit opgehouden zijn. Sinds de dag dat Salahadine de kruisvaders. Verdreven uit Betul Magdis. Waren zij bezig aan het plannen en het plotten. Om Betul Magdis opnieuw in handen te krijgen. En zo kon het gebeuren beste moslims. Dat weer Magdis wederom in handen van de kruisvaders terecht kwam die het cadeau gedaan hebben aan het nageslacht van de apen en de zwijnen. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om haar te bevrijden... en onze broeders en zusters in Filastien geduld en standvastigheid te geven in hun strijd... tegen deze onrechtvaardige bezetting. En inshallah ta'ala is de intentie ontstaan tijdens ook weer dit yani, voorbereiden om een serie van lezingen te maken over de teleurgang van Filastien. Over de wijze waarop Filastien opnieuw in handen gekomen is van de kruisvaders. En om de details te benoemen, zodat we inshallah ta'ala kunnen voorkomen dat dit nogmaals in de geschiedenis gebeurt nadat wij beter Maqdis wederom zullen heroveren. Want dat is iets wat zeker zal gebeuren. En als je daaraan twijfelt, zou ik zeggen, keer terug naar de Sunnah en lees daarover. En lees daarin wat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd heeft over de eindstrijd die zal plaatsvinden tussen de moslims en de bezetters van bethel Maqdis. Subhanakallahu mau bihamdik en an la ilaha illa ants, nastafiru wa natoobu ilaik.